PvdA-leider Bos zegt gisteren meermaals dat het kabinet nu snel moet beslissen... dat Nederland zich nog dit jaar terugtrekt uit Oeruzgan. De kwestie heeft geleid tot een crisissfeer in Den Haag. Axo Nobel heeft in het vierde kwartaal een netto verlies geboekt van 60 miljoen euro. Over het hele jaar was er een netto winst van 285 miljoen euro. Het chemieconcern dook aan het eind van het jaar in de rode cijfers... onder meer door herstructureringskosten... De herstructurering heeft ertoe geleid dat Axonobel nu 3000 minder werknemers heeft dan een jaar geleden. Onder meer de markt van verf was in de tweede helft van het jaar herstel te zien, maar dat herstel is nog wel broos. De Culembosse woningcoöperatie Kleurrijk Wonen trekt haar dreigbrief aan enkele Marokkaans-Nederlandse gezinnen in de wijk Terwijde in. Ze doet dat nadat de Marokkaanse gemeenschap had geweigerd nog langer met de burgemeester te praten over de problemen in de wijk. In de brief stond dat gezinnen uit huis zouden worden gezet als hun kinderen zich nog één keer zouden misdragen. Tegen de NOS zei directeur Van Dam van de corporatie dat een en ander verkeerd is aangepakt... en dat er een nieuwe brief zal worden gestuurd met het voorstel om weer te gaan overleggen. Op de duizend meter schaatsen zijn de Nederlanders net buiten de prijzen gevallen. Stefan Groothuis werd vierde, Mark werd vijfde en Simon Kuiper zesde. De gouden medaille ging naar de Amerikaanse favoriet Johnny Davis, die daarmee zijn olympische titel prolongeerde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het oosten kans op wat lichte sneeuw. Vanmiddag opklaringen, plaatselijk wat zon en maximaal tussen 3 en 7 graden. Vanavond van het zuidwest uit geleidelijk regen. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, ja, zat me. Ik heb in mijn garage een heleboel opgestapeld staan... om de volgende keer mee te geven. Ja, daar moet je wel mee voortmaken. Want als het college zijn zin krijgt... dan uh, moet je het in zelf gaan brengen. Naar Bloemendaal daar, naar de... de ja, nou, nee, nee, naar nou, de reiniging. Naar de reiniging? Ja, en aan de, aan ze willen het, uh, ai, de... Ai, de bezuiniging willen ze de service en de burgers gaan opheffen. Ai, ja, ja, Is dat misschien om straks het achterstallig onderhoud... van de watertoren te kunnen betalen, denk je? <laughs>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 En daarna uh, weer twee politieke partijen, namelijk d 66 en gemeentebelangen Zandvoort. Ja. Maar goed, we gaan eerst eventjes uh, de stemming erin zetten met een heel mooi lied. Ga je gang, Roy. Het Nederlandse nummer. Bal.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 Nou, uh, nee, mag dat, dat mag natuurlijk niet, maar uh, niet op of om het water mag je je bevinden. Dat is een uh, hele strenge regel. Het is de waterwinning uiteindelijk voor Amsterdam... Maar je hebt bepaalde plekjes waar het heel ondiep is. En dat zijn, eh, eh, omdat je van die natte duinvalleien hebt. Nou, dan kun je prachtig schaatsen. Maar daar ga ik maar niet verder over. Ik ga het niet zeggen waar precies. Maar ik heb wel van die sporen gezien inderdaad. Eh, daar moet je op als boyswachter. Allerlei soorten sporen. Maar ook sporen van schaatsers. En, eh, sleetje rijden wel volop hè, van die hoge duinen.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 dat wordt binnenkort een beruchte berg, hè? want uh, daar, daar gaat die uh, natuurbrug uh, lopen namelijk. Oh ja, ja, ja. is ja. dus, uh, beroemde, ik moet eigenlijk zeggen beroemde berg natuurlijk. Ja, het wordt een beroemde berg. Beroemde berg. berg. Hij heeft eigenlijk een naam, hè, die, uh, die brug. Ja, de za Zandpoort, hè. De, uh, ja. ja, de poort naar Zandvoort, zeg maar. Uh, en die, die website is nu uh, in... Uh,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 Precies, dat is het uh, tweede, tweede plan. Eerste Weet plan. de spoorwegen dat ook al? Ja, die weten het ook. <laughs> en dan krijg je natuurlijk de zeeweg. Ja, uiteindelijk, hè, dat is, want dan krijgen ze prachtig grote. Ja, Ecolint, noemen ze dat zo mooi. Hè. Dan kunnen die dieren van, uh, vanaf Noordwijkerhout uh, tot, en met, nou, waar, waar, tot de Muiden kunnen ze dan? Ja. Ja, bijna tot kanalen. Ja, ja, zover. In ieder geval Duin- en Kruidberg. Ja, en dat is ook het grote voordeel van zo'n grote.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 En ze, ze gaan die mannetjesgroepen gaan gewoon trekken. Ik had afgelopen, wanneer was het? Donderdagmorgen liep ik met drie uitlaters hier in Zandvoort... ...uit een perkje achter Damherten zo rustig terug te jagen zeg maar, richting de Zuidduinen. Maar afgelopen donderdag stonden we ook met een aantal politieagenten en boswachters bij de Zandvoortselaar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 Als je een winterkoninkje... die hoef je heus niet boven in de bomen te zoeken. Kijk, de winterkoninkjes... Dan moet, die moet je altijd op de grond zoeken... of in het lage struweel. Net, net als nachtegalen eigenlijk ook. Ja. Maar die, die, die is er nou nog niet. He. Die komt pas later in maart of zo uh, aan. En uh, andere vogels... zoals bijvoorbeeld uh, spechten en de, en, de, en de wielenwalen... of ja, en, en, uh, ja of andere, de, de boompieper zeg maar. Die zit allemaal boven in de boom. Dus ja. Zo gauw je dat een beetje weet... dan ken je op het geluid. Maar ook je weet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 Okay. En deze? Ja, die andere. Ja, die, ja dat is eigenlijk een beetje een van mijn lievelingsvogeltjes. Jammer genoeg moest, had ik een laatste eentje in mijn armen of in mijn handen. Het is een heel klein vogeltje. Een dooddaartje. Dat is het kleinste futensoortje ter wereld. En die, uh, ja, die hebben het ook verschrikkels aan. Het zijn duikertjes, hè, duikeenden. Die liggen ook wat lager in het water dan gewoon de wilde eend bijvoorbeeld. En die...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 hand beginnen begin toch penibel voor ze te worden. Laatst had ik er eentje die was ook nat geworden in de veren. Ja, dan is hij redloos verloren natuurlijk. Dus dat krijgen we dan door, proberen we naar het vogelhospitaal op tijd te brengen. Krappen ze soms weer op, weet je wel. En het is een beschermd vogeltje. Nou, dan heb je tenminste weer één of uh, twee gered. Ja, hij dus is heel mooi. beige ja. bruin. Ja, het is uh, echt een heel mooi. Uh, Gerard, wat heb je voor cursussen in aanbieding? Uh, ja, iemand? nou, dat ja. Is, uh, daarom zei ik al over die vogelgeluiden. He. Die. Uh,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 hij wordt zelf het meest gezien. Een prachtige zang. De meesten worden ook wakker gemaakt door zo'n hè? Tenminste, als je, als je een tuin hebt, moet je het dan wel hebben, natuurlijk. Ja. En, uh, maar het is een hele interessante cursus. Er, gaat, uh, er gaan twee uh, gidsen mee. En die gaan uh, van begin af aan, daarom beginnen ze ook zo vroeg. Nu zijn er nog niet zoveel vogels. Straks komen de broedvogels er allemaal bij. En dan begint deel 2. Er worden ze ook veel mooier weer van kleur. Dus dan, als je die drie cursussen bij elkaar. Uh, nou, dan ben je echt al een, uh, ben je al een pittig stukje op weg om vogelaar te worden. Kunnen die, uh, die gidsen ook een beetje uh, het geluid nabootsen? Of uh, zijn <laughs> <in het> <laughs> Nou, ja, bij mij moet je sowieso niet zijn. Maar er zijn boswachters inderdaad. Nou, Sommigen kunnen zo'n uh, Burrel-Dam het heel goed nadoen. Nou, dat kan ik nog enigszins uh, begrijpen. Maar sommigen inderdaad, die hebben echt zo'n fluitje, van, een, van een, zo'n roep van een uil of zo'n roerdomp. Die kunnen dat heel goed, uh, heel goed nadoen, inderdaad. Daarnaast, even, want daar moet ik e even reclame voor maken nog. Ik zie 24 februari een poepexcursie. Nou zat ik net in het bezoekerscentrum nog te kijken. Er waren tot nu toe acht aanmeldingen. Daar kunnen er 15 mee, 15 kinderen. En dat is van vijf tot tien uh, jaar.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 Ja, dan ja. Maakt het, wordt het wel heel duidelijk Kortlacht, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is een, een, een bekakte cursus. Ja, ja, bekakte cursus. Nou ja, we zitten in de buurt van Eendveld, Adenhout. Ja, Adenhout ja, wat wel, wat ja. zeg je nou weer Gerard? Wat verdur je? Kijk uit jongen. Gerard, heel erg bedankt dat je toch weer de tocht naar Hoogland hebt gemaakt. Ja, graag gedaan. En we verwachten je graag weer een volgende keer. Nou, dan ben ik er weer met een nieuwe struinen de volgende keer. Oké, okay, dankjewel Gerard. Okay.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 Take a look at her hair It's real and Don't believe what I say Just feel lock her up in a trunk So no big hunk Can steal her away from me Got myself a-crying Talking, sleeping, walking Living doll Got to do my best to please her Just cause she's a living doll Satisfied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 Meer naam wordt aan de jongeren, daar staan we ook voor. En dat er meer sociale woningen en woningen voor uh, de goedkopere woningen die zat voor, uh, voor te komen. En dat er meer doorstroom is voor diegenen die al een tijdje staan te wachten op een nieuwe woning. Dus dat is bij ons het belangrijkste. En het belangrijkste vinden wij ook het kopierbeleid Dat uh, is erg belangrijk hier voor ons. Ik heb een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 Goed, dat waren zo'n beetje de, de belangrijkste speerpunten. Wat je ja, zou willen. Nou, ik had maar komen. twee minuten, dus. Uh. Ja, dat nou ja. uh, klopt. Goed, nou, het is dus ja. duidelijk waar jullie voor staan voorlopig, of waar, waar de acties gaan plaatsvinden. Wij uh, wilden een, een stelling in het midden gooien. En uh, we hebben dus even getost. En Henk uh, mag als eerste erop gaan schieten.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 Ons standpunt is wel bekend, maar hoe is het bij jullie? Henk, watertoren slopen of laten staan? Nou, hij mag geslopen worden op één voorwaarde. Dat er een andere plaats komt. Zoals u kunt lezen bij ons op de site, is het duidelijk aangegeven. Dat is al vandaag één. Heeft meneer Willem Paap het over gehad. Dat de watertoren moet blijven. Willem zou zich vastboeien boeien aan de watertoren. Ja, dat weet ik. Dat, weet ik, dat vind ik helemaal niet erg. Dat mag hij dan ook wel.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 Uh, stukje cultuur wat dan weer terugkomt in principe, want het heeft de oude culturen van de vorige watertoren en dat is hartstikke mooi, laat maar doen deze is gevaarlijk waarvoor zou je dat niet weg kunnen halen en dan een mooie neer, voor, neer kunnen zitten dan het is gewoon een uh, pracht van een eyecatcher als je wat weer binnenkomt in hoeverre hoever is die toren gevaarlijk het is ja, ja. brok beton ja, maar de buitenkant ik weet niet of het gekeken heeft, de buitenkant ziet er niet echt meer goed uit er zijn al st stukken steen die los zitten, los komen te zitten, komen scheuren in. Ik denk niet dat de mensen op zitten te wachten als er zometeen iets naar beneden komt. Uh, en die zal er maar gelopen. Het beeldmerk zou dus dan wat betreft Sociaal Zandvoort mogen veranderen, want er krijg een andere vorm watertoren. Als er maar een watertoren is. U wordt. zei je van dat is de oude Turmak-watertoren zal ik maar zeggen, zoals die daar stond voor de oorlog. Het was ook een mooi eiketje als je binnenkwam. Ja.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 Het was een jaar of zes geleden, ik heb dat contract toen gezien, het verkoopcontract, ja. dat er een heel duidelijke clausule in staat dat die niet afgebroken mag worden. Ja, maar... Niet voor misverstand vatbaar. Niet voor misverstand Zit we daar dan nu aan vast. Ja, alleen dan laat ik het samen zeggen, in de hele bestemmingsplanprocedures is de gemeente ook niet echt duidelijk geweest naar de projectontwikkelaar toe. De ene keer mocht het. oké, okay, het is bespreekbaar. Hè, dus... ja, als je een contract zeg het mag niet, wat is ja. er dan bespreekbaar nog? Ja,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 Dat vandaag enquêteerde 79% was voorbehoud van de Watertoren. Dan zijn het allemaal niet Zandvoort's, hoor. die daar bijna mee hebben gedaan. Ander, ander no. verhaal. Maar het typeert wel gewoon hoe, hoe dominant het beeld in Zandvoort is van de Watertoren. Ja, het is ja, maar kijk een Watertoren die is gewoon duidelijk in zicht. En dat ding moet gewoon goed zijn, klaar. En of het nou slecht onderhoud is, het moet er gewoon. Of je gaat hem helemaal restaureren en goed. Want zo ja. kan het niet doorgaan, dat duurt gewoon veel te lang. Ja, ik, denk dat het is. Een ik denk dat het duidelijk is dat we hier een probleem hebben en dat moeten we met z'n allen nou, Het hoeft geen, hoeft geen probleem te zijn, Dat hoeft niet. Ik wil dus eventjes, uh, ik ben uh, een beetje globaal door jullie uh, verkiezingsprogramma's gegaan. Jullie wil eerst eens even uh, bij Henk, uh, de, Henk uh, <coughs> er staat onder andere dat jullie zijn voor het referendum in Zandvoort. Mm -hmm. Op welk terrein?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 Tegen meer bordelen in Zandvoort zijn die er dan? Tegen, <laughs> tegen. meer? Ja. Nee, dat moet u nee. lezen wat er staat. Het nee, nee, stond nee. tegen meer. Nee, nee, u moet, nee, nee, moet lezen wat er staat. Ik heb gelezen. Ja, dat heb je niet goed gelezen. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Goed, kunnen we Formuleerd. heel lang over over ja. over U moet goed lezen wat nee, er ik staat. Ik heb goed gelezen. Okay. Um, uh, oh. Jullie zijn ook um, uh, voorstander van een speeltuin. Ja. Waar zou die moeten komen? Als daar een goede plek voor is. Ja, maar en... hebben jullie een plek in gedachten? Nou, er zijn dus wel wat plekken aan te wijzen. Zo Achter hoofd? de Chelsea staat, bij de -staat, Celsius staat. hebben we een pracht van een mooie ruimte. Er zou toch wel wat kunnen komen voor kinderen. Mm -hmm. Waar vroeger het skatebaantje heeft gestaan? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Op die hoekte, bijvoorbeeld. Bij de Koperflat. Juist. Okay. Kijk, voor kleine kinderen zou dat iets kunnen zijn wat iets meer voor kleine kinderen zou kunnen komen, ja. Het is een pracht van de plek, een ruimte. Er zou iets gecreëerd kunnen worden. Nou, speeltuin kan me iets bij voorstellen. Er zijn plekken ook net zo langs een spoor. Dan heb je ook een pracht van de ruimte. Er zou ook iets gecreëerd kunnen worden. <coughs> heb je een pracht van een uh, stuk fietspad. Er zijn geen auto's. Er is al een stukje speeltuin, hè, langs een spoor. Met maar de Kees zit want ja, al... ja. ook GroenLinks uh, ziet dat wel zitten. Als ik het goed uh, heb gezien. Een speeltuin en der, voor kinderen.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 U weet hoe dat gaat, de gemeente investeert ook. En als ze daar nou eens een keertje investeren in de jeugd en, en dat soort uh, weet je dat, speelplaatsen, dat zou een stuk prettiger zijn, ook voor de jeugd zelf. Ja, ja, want die maar, jeugd is niet veel hier. Maar kijk, je praat natuurlijk over, men speelt er niet over die enorme bedragen. Hè? Dat, is, uh, door, dat zijn best redelijk overzichtelijke bedragen ik ben in Ik heb veel geschrokken te... van het hek om het speelveldje in Noord hoor. Dat, wat was dat? 80.000 euro? euro? Een hek eromheen? Ja. Nou, en dan als het hek al is, is, wat, wat? moet dan de rest? Maar in ieder geval, okay, het kan, het kan, het, kan best, het kan best. Als politieke groepering, zeggen wij geven die, die voorkeur daarna om het geld zo uit te geven. Het is toch ook allemaal manierig als je voor je jeugd iets, iets gaat creëren. Nee. Dat maakt ook helemaal niet uit. Nee, nee. Atom, Atom. Maar daar is een keertje aan denken aan de jeugd, en voor die jongens en kinderen. En dan staat het ook wel prettig zijn voor hun ook. Dan hebben ze ook iets om naartoe te gaan. Ja. Even een zijdelingsvraagje dan uh, aan Henk. Uh, het verkiezingsprogramma van Sociaal Zandvoort is redelijk uitgebreid. Alleen het hoofdstuk financiën is wat onderbelicht. Is dat weinig over financiën? Is dat iets waarvan je zegt, uh, dat hebben we met opzet gedaan of dat laten we voorlopig zitten? Nou, laten zitten moet je iets nooit. Maar je gaat over. Wij hebben iets neergezet wat voor ons in ogen eerste instantie over. Uh,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 Ja, maar weet je al wat voor centen er komen? Of wel of niet? Minder? Dat bedoel ik. Hoeveel minder? Weet u we dat ook al? Nee. Kun je daar ook dan? Dat kan niet. Dat gaat niet. Dat is godsomogelijk. Dat kan niet. Dan kun je wel dingen gaan roepen. Maar dat kan niet. Wat Eerst wachten wat, wat er wordt bezuinigd. Hoeveel er wordt bezuinigd. En dan daarvan kun je actie ondernemen. Wat verwacht uh, Sociaal Zandvoort van wijkraden? Nou, daar staan wij heel positief tegenover. Het zou wel een stuk makkelijker zijn. Ja.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 Dat zou een stuk makkelijker zijn. dan zou je ook weten wat de problemen zijn. En welke problemen er zijn voor de mensen. Kees, hoe zijn jullie tegenover wijkraden? Nou, wijkraden komen altijd vanzelf op als er problemen zijn. Oh, Doe, als er niks aan de hand is in een wijk, krijg je echt geen wijkraad bij elkaar. Dan de Mensen geloven het dan wel. Is er een wijkraad van Noord? Nou, als nu... Want dat en dan zijn volgens jouw problemen. Er zijn wel... Nou, als nu dan krijg je er inderdaad wel signalen uit...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 En laten we wel zijn, zo groot is Zandvoort niet. Hè. We praten over 15.000, uh, 16.000 inwoners. Wijken in Amsterdam praat je soms over 100.000 inwoners. Ja, maar je dat... moet Zandvoort niet met Amsterdam vergelijken. Hè? Nee, dat weet ik maar. Dat is zijn... altijd maar Zandvoort, Zandvoort, Amsterdam. Nee, het is Zandvoort. Je alleen bent in Zandvoort. En dan moet je ook naar die bewoners ja. luisteren die in Zandvoort wonen. En niet in Amsterdam kijken. Nee, dat zeg ik ook niet. Dat zeg ik helemaal niet. Maar als je.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 Maar de percentage ligt ongeveer gelijk van, ja. qua opkomst. Mm. Ja. Maar nou, toch, de mensen moeten, zouden eigenlijk liever naar de gemeente moeten kijken in plaats van landelijk. Nou, de betrokkenheid, dat is denk ik het sleutelwoord in dit verhaal. Uh, je ziet met een Europese verkiezing ook dat uh, daar de, de opkomst heel laag is. Men voelt zich niet verbonden met uh, Europa. Uh, vreemd genoeg in Zandvoort is de landelijke verkiezingen, die trekken een hogere opkomst als de plaatselijke verkiezingen.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 De een grote lijn is natuurlijk hetzelfde. Je hebt een verkiezingsprogramma uit, van het en landelijk uh, en die zijn uh, precies hetzelfde. Alleen, uh, laat ik zeggen, een probleem, een integratieproblematiek hebben we niet in Zandvoort, en die speelt in Amsterdam een, uh, een belangrijke rol. Uh, dus dat zijn andere zaken, maar over naar het groen. Uh, het sociale aspect ervan, is precies hetzelfde van al landelijk of uh, in Zandvoort zijn. Het fietspad aan de Frans Waanstraat bijvoorbeeld. Daar ga je vanuit een links principe daarover nadenken.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 De tijd zit er een beetje op uh, wat betreft dit eerste politieke blok. Jullie worden nog een keer uitgenodigd, uh, namelijk uh, vlak tegen de verkiezingen aan. 27 februari, 20, weet ja. okay. Voor een acht, lijsttrekkers. Dan gaan we met, uh, met acht partijen in debat. En voorlopig laat het hierbij. Ik wens jullie heel veel succes. Succes met de, voor, ja, voor de ja, voorzitter dan met dat acht dat partijen. Ja, ja. En, en jullie heel erg bedankt ja, voor ja, je inbreng. Het opwekken van, van, de, van, de, van, de, van de stemmen. Hè? Ja, okay. dus In ieder geval bedankt.